Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De vakbonden voor politieagenten hebben een meldpunt geopend... voor collega's die zich gediscrimineerd voelen op hun werk. Dat is nog steeds een probleem, werd eerder dit jaar pijnlijk duidelijk... toen de documentaire De Blauwe Familie uitkwam. Oud-inspecteur Peres werkte daar ook aan mee. Hij werd al gediscrimineerd tijdens zijn opleiding. Er was op de politieschool dat er een, een foto van hem gemaakt wordt... naar aanleiding van een geintje. Er worden tralies voor de foto getekend... En de tekst komt erop van imagine, oude monke in de cage, stel je voor onze aap in een kooi. En uh, daar moet je het dan uh, even mee doen. De politie zelf heeft inmiddels ook een coördinator tegen uitsluiting en racisme. Minder mensen hebben de afgelopen drie maanden een hypotheek aangevraagd. Dat komt waarschijnlijk doordat rentes hoger zijn, waardoor je minder kunt lenen, zegt een grote hypotheekadviseur. Daardoor kopen iets minder mensen een nieuw huis. Maar jonge mensen doen dat wel. In de categorie huizenkopers tot 35 steeg het aantal mensen dat een hypotheek wil juist. In Vught is vannacht een woningbrand geweest in een rijtjeshuis. De politie is bang dat de 82-jarige bewoonster van het huis nog binnen is... zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. De brand is inmiddels uit, maar de politie vreest... dat de 82-jarige bewoonster in het huis aanwezig is. Ze hebben haar nog niet gevonden en dat is ook heel erg lastig... omdat het pand te instabiel is. De brandweer kan daar nog niet naar binnen... en ze gaan nu kijken of ze het pand moeten stutten... of misschien deels moeten afbreken om die vrouw te kunnen vinden. De twee andere huizen in Vught zijn ontruimd. En de bewoners zijn naar een motel gebracht. En het is Nobelprijsweek. Elke dag wint in één categorie een belangrijk onderzoek. Zo'n grote wetenschappelijke prijs. Vandaag staat het in het teken van de geneeskunde. En het is net bekend geworden dat de Zweedse arts en bioloog... Paabo heeft gewonnen. Hij doet genetisch onderzoek naar hoe mensen zijn ontstaan en de genen van eerdere mensachtigen. Kan hij nu mee doorgaan? Hij wint bijna 1 miljoen euro om verder te gaan met zijn onderzoek. Het weer in het westen wat wolken, kan een buitje vallen, verder droog en best zonnig bij maximaal 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is momenteel file rijden op de A10, de ring van Amsterdam, vanuit het noorden richting het zuiden.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 The FM For Optimaal. Weet je wat mijn moeder vroeger altijd zei als ik een kwaaie pui had? Kim, zei mijn moeder altijd, onthoud maar goed, zei mijn moeder altijd, wat je ook doet, zei mijn moeder altijd, je moet het leven positief bekijken dus, zei mijn moeder altijd, onthoud mijn rap, zei mijn moeder altijd, word maar niet kwaad, zei mijn moeder altijd, als het niet gaat zoals je graag zou willen want de mens is mooier als hij lacht En al is het nog zo'n donkere nacht Als je even zoekt dan zie je Altijd wel een heel klein puntje licht Het is een andere kant uit de. Het hele leven is een lange rij verandering Hey, zijn er boeren altijd Zet er niet mee Zijn me er Zet dan ook. Okay. En laat je vredig met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 Zijn mijn moeder altijd Die heeft beslist wat minder last van tranen dan een chagrijn Zijn mijn moeder altijd Zo'n fles azijn Zijn mijn moeder altijd Die nooit iets fijn of leuk of mooi kan vinden Want de mens is mooier De een optimist die zich vervest, die heeft beslist wat minder last van tranen dan een shaaf zo'n fles zijn die nooit iets fijn of leuk of mooi kan vinden de tijd had snel Gebruik dit was Robert Long met Zijn Mijn Moeder Altijd. Welkom allemaal, het is weer tijd voor Rainbow Radio Zandvoort. De sirene heeft geklonken, dus we gaan weer lekker uitzenden... Zoals eerder gezegd, Robert Long met Zijn Mijn Moeder Altijd. Ja, dat zijn mijn moeder ook altijd. Ah. En wat gaan we vandaag doen? Nou, allereerst wil ik aangeven dat jullie de, de, ge, de geoefende luisteraar weten... normaal opent Ronald altijd. Ronald is er niet, die zit lekker in Ierland. En uh, die heeft een heerlijk weekend achter de rug, neem ik aan. Wij doen het samen, Jelmer en ik, vandaag. Ja, we hebben ook namelijk geen Compact technicus. Teams. Ja, nee. precies. Heel, heel klein teampje. Want uh, dus, uh, Ro, uh, Jelmer gaat zowel de techniek doen als uh, Ronald vervangen. Dus, ja, dus uh, dubbel op. Hij is de held vandaag. Als, uh, als jullie thuis zijn, even applaus. Ik denk dat dat verdiend is voor Jelmer. <lacht> nou, we gaan naar de actualiteit in eerste instantie. Uh, wat ik uh, hier op mijn, uh, op mijn uh, scherm heb staan is dat uh, Cantori del Duomo, uh, Cantori del Duomo heeft samen met Sus en zo uh, en het Kleinkunstduo Kees en Ingeborg een aanvraag ingediend bij de gemeente Utrecht 900 jaar stadsrechten om het pad van sodomie naar LHBTIQ+ te vertellen. Tijdens de okay. voorstelling vertellen twee vooraanstaande Utrechter, Utrechtse LHBTIQ'ers hun verhaal... en wordt dat omlijst door uh, muzikale uh, drie LHBTIQ-zanggezelschap. Uh, ja, dus, uh, dankzij de inzet van Corrie, Els, Frank, Kees, Ingeborg, Joost en Chris... wordt dit optreden bij de 10% dat gehonoreerd is bij Utrecht 900%. De kaartenverkoop loopt al via de site van Cantatori del Duomo. En dus ja, is, uh, naam, voor 29 ja. oktober kun je daar naartoe. Super. Ja, en dan uh, is er natuurlijk ook nog een boekje uitgekomen... namelijk het boek uh, Niet Gay Genoeg van de LGBT uh, Asylum Support... als ik dat goed uitspreek, met als uh, ondertitel De Naakte Waarheid. En dat gaat over de, uh, de behandeling van de IND uh, van LHBTI asielzoekers. Uh, dat is natuurlijk nogal een probleem ook in Nederland. Uh, van ben je wel gay genoeg? Zoals dat uh, ook de titel letterlijk zegt. Uh, straks in de tweede uur aan het begin uh, spreken we daar Sandra Kortekaas over. Die kun, kan ons daar meer over vertellen. Ik, uh, was, het was wel indrukwekkende portretten die daarin staan. Het zijn uh, 28 mensen die hun verhaal daarin vertellen. En uh, ja, het is altijd bijzonder om uh, ja, dan toch nog te beseffen hoe dat in Nederland kan. Maar goed. Jazeker, ja. Het is heel erg indrukwekkend. Dus straks in de tweede uur gaat Sanne uh, geïnterviewd worden. Ja. Dan hebben we ook uh, de transgenderwet. Daar is uh, afgelopen dinsdag over gesproken. Ja. En nou, daar zijn ze nog niet uit. Hè? Dat, uh, in ieder geval, uh, de X komt er niet zomaar. Je kunt dus niet zomaar een aanvraag doen om de X te krijgen. Daar moet je dus nog steeds via de rechter voor. Dan wil je dus een andere aparte wet voor gaan uh, aanvragen. Of uh, ja. verandering. Ja. Uh, wat nog wel onder discussie staat. Op dit moment is het zo dat je via een psychologisch rapport... alleen maar die, die uh, verandering kunt laten doen. Van man naar vrouw of vrouw naar man. In je paspoort. En uh, dat gaat straks... Anders worden, tenminste als de wet er komt... dan gaan, uh, kun je een aanvraag doen... en dan heb je bij je gemeente, bij je eigen gemeente... die aanvraag die moet minimaal vier weken bedenktijd hebben... tot maximaal twaalf, geloof ik. Ja. En dan als je je bedacht hebt, dan kan je dat, uh, je aanvraag terugtrekken... en anders kun je dus je aanvraag door laten zetten en dan kan je dat veranderen. Nou, dat is het idee van de wet. We gaan er ongetwijfeld voor dat de wet er is... of misschien op het moment dat de wet er is... gaan we daar verder nog wel ja, over praten, denk Zeker ik. over hebben. Het was vorige week inderdaad wel een interessant debat. Eigenlijk zouden ze dan er ook al uh, over gaan stemmen... maar het is inderdaad uh, uitgesteld... omdat ja, het debat te lang duurde... dus toen moest het uh, even verplaatst worden. Ook het, uh, de beantwoording van het kabinet, onder andere. Het is nog spannend inderdaad... of de wet een meerderheid haalt... want coalitiepartijen, VVD en CDA... Uh, twijfelen of ze voor zijn en uit de bijdrage van de VVD. Ja, dat betekent eigenlijk niet veel goeds in uh, positieve zin. En uh, de ChristenUnie, uh, die is sowieso tegen. Maar dat uh, lijkt me duidelijk. Ja, ja. dat is wel duidelijk. <laughs> het zou verbazingwekkend zijn als die, als die niet ja. tegen waren. Ja. Dan hebben we ook nog uh, Evelien van de Putten die we gaan uh, interviewen. We hebben Evelien al in de uh, de uitzending gehad voor haar boeken. Nieuwe namen. En uh, even denken. Uh, nou. Ik weet ook ja, Ze heeft nu weer een nieuw boek. <laughs> uh, ja, ze heeft nu een nieuw boek ja. geschreven. Lucht. En dat gaat over de laatste dagen van haar moeder. Uh, wat zij helemaal. Was zij bij geweest 27 dagen lang. Dus dat, um, dat okay. wordt ook een mooi verhaal. Dan hebben we ook nog. Coming out day. Ja, en zeker. het plant van de regenboogvlaggen. In Friesland. Dat is uh, inderdaad ook een bijzondere. In Friesland inderdaad. Uh, even kijken. Ik heb dat nu niet helemaal voor me staan. Ze hebben in Friesland uh, besloten om een site eigenlijk uh, te openen. En dat oh, is ja. dan uh, de regenboogvlag ja. voor Friesland. Maar het is niet alleen maar Friesland. Het is over de hele, hele uh, heel Nederland, Nederland, heel Nederland ja. inderdaad. En dan kun je dus uh, virtueel... In, uh, in de site kan je dus een uh, vlag planten. En als je naar de kaart krijgt, dat ziet er heel leuk uit. Het is een, een, een mooie kaart met uh, allemaal regenboogvlaggen. Ja, dus, ik, uh, ik zie het inderdaad. Je yes. natuurlijk meteen even kijken hoe wordt het doet. Dus even doet. kijken. <laughs> uh, die, ja, de website inderdaad. Uh, voor ja. friesland.frl dus dat is dan... Uh, en dan een, ah, er staan er ook al twee in zand voor. Dus. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Moet wel, hè. Ja. <laughs> ja, dat wilde ik even checken. Dus dat is, uh, ja, dat is leuk, ja. En uh, ja, coming out is natuurlijk op uh, de traditionele uh, 11 oktober. Uh, uh, volgende week dus. En nog acht dagen om je vlag te planten. En er zijn er tot nu toe, zie ik, 1654 al uh, neergezet. Dus. Kijk, dat is heel mooi. Dan gaan we nu naar weer een stukje muziek. Een stukje muziek. Wat uh, krijgen we te horen? Arcade met We Exist. En dat doen we. for it, to be his shield. They'd ask me how on earth could I not have noticed with all the signs right in my face when I can put together how he could manage setting me up inside his picture. So baby, no, I'm not okay. My boyfriend is gay. Net zo met My Boyfriend is Gay. Ik heb ondertussen wel het boek teruggevonden in mijn herinnering van Evelien. Dat was ja. stormachtig stil. Mm -hmm. dus hebben we Dus nu in principe een interview uh, hebben wij met Mara van Limbeek. Ja, maar inderdaad, zoals so je hoort, uh, is er iets niet helemaal goed gegaan met het overschakelen. dat? ...komt omdat ik hier zie dat er iets uh, niet werkt. Dus dat okay. is een beetje uh, vreemd, maar goed. En dus wij kunnen het interview niet doen, begrijp ik dat goed? Of, uh... Nou, ik ga even kijken nog naar een oplossing. Misschien dat we nog even een uh, klein muziekje kunnen draaien. Ja, draai maar en, uh... vast, inderdaad een nummer. Anders doe je Pink met Cover Me in Sunshine. Uh, ja, zeker dat kan. Dan heb ik hem hier staan. Even kijken, ja. I'm there I've been dreaming Friendly faces I've got Dat was Cover Me in Sunshine van Pink. En Jelmer is nog steeds bezig om te proberen... het interview met Mara van Limbeek te regelen. Uh, waar gaat het interview over? Uh, er is een regenboogweek uh, komende week in de uh, Haalmeer. En ja, er zijn allerlei activiteiten. Uh, met name in Hoofddorp gaat het hier over. En dat wilden we eigenlijk aan Mara vragen... Wat er allemaal te doen is in Hoofddorp komende week. En uh, ik hoop dat dat gaat lukken. Zijn we zover, Jelmer? Ja, ik denk dat we zover zijn. Hey, Hé, ja. Nou, geweldig. Goedemiddag. Fijn, het is uh, toch nou, een beetje... Ons, onze technicus is uitgevallen. Dus uh, jammer. is uh, heel bekend met de techniek hier. Maar waar het, toch, uh, was het normale gang van zaken uh, was niet uh, werkend. Dus was het defect. En hij moest dus een, een andere oplossing vinden en die heeft hij gevonden. Dus ja, het is goed. gelukt. We hebben ja, elkaar te pakken. Helemaal goed. Hey, welkom Mara, blij dat je erbij kan zijn bij dit interview. Dankjewel. En uh, zoals ik al eerder zei, we willen aandacht schenken aan de regenboogweek in Hamermeer. Ja. En uh, ja, de vraag die we altijd eerst stellen is, wie ben je, wat doe je in het dagelijks leven... en hoe ben je verbonden aan de regenboogcommunity in dit geval? Uh, ik ben Mara, ik woon in Haarlem en ik werk in de Haarlemmermeer bij een uh, stichting die heet Amstelring, um, dat is een grote zorgorganisatie. Uh, en ik werk bij de dagbestedingsstak en wij zorgen voor nou, dagbesteding eigenlijk in de breedste zin van het woord... Um, voor allerlei verschillende mensen, maar veelal voor ouderen. Mm -hmm. uh, en dat kan zijn hè, echt dagopvang voor mensen bijvoorbeeld met dementie... zodat ze thuis kunnen blijven wonen. Maar dat kunnen ook activiteiten zijn in een buurthuis... of bijvoorbeeld in een hoofddorp in het cultuurgebouw... Um, om mensen met elkaar in contact te laten treden... om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan. Oh ja, heel goed. Dus uh, van alles, Nou en daar organiseer ik van alles in... Dus uh, dat is wie ik ben en wat ik doe. Heel ruim. Was jou, uh, Heel ruim, ja, ja precies, heel ruim. Yeah. En uh, jouw vraag, uh, wat ik dan uh, te maken heb met de regenbooggemeenschap, uh, die komt er eigenlijk ook uit voort. Omdat wij uh, merkten, ik was bij een bijeenkomst van uh, Haarlem en Meer regenbooggemeenten. Yeah. En toen hadden we het erover en toen kwamen we eigenlijk een beetje tot de conclusie. Wat gek dat er zo weinig gedaan wordt voor uh, LHBTIQ plus ouderen. Um, en nog gekker, wat kennen we er eigenlijk weinig? En als je dan bedenkt dat je bij een oudere zorgorganisatie werkt. en je ziet dat er maar heel weinig um, mensen bij ons over de vloer komen die aangeven. nou bij de regenbooggemeenschap toren dan gaat er misschien wel iets mis. Ja. Dus uh, zodoende hebben wij um, um, de handen ineengeslagen... onder andere met Roos van het Cultuurgebouw... Ja. om te kijken, kunnen wij niet wat voor deze groep organiseren? En dat doen we inmiddels alweer een jaar. Ja, prachtig. Ik ben meerdere malen geweest inderdaad bij jullie in de Duiker. En uh, dat is altijd heel gezellig en wordt uh, zeer gewaardeerd. Nou, dat is heel fijn om te horen. Leuk, ja. dankjewel. Ja, we hebben je dus uitgenodigd in verband met, uh, met de Regenboogweek... Wil je de luisteraars vertellen wat precies de regenboogweek inhoudt? Uh, ja, het is eigenlijk vooral hebben we een uh, regenboogfestival uh, georganiseerd in de gemeente Haarlemmermeer. Uh, de gemeente als uh, regenbooggemeente uh, heeft daarin het initiatief genomen... en eigenlijk alle partners uitgenodigd om mee te denken... Uh, die iets doen in dat kader. Dus nou, zo ben ik daar ook uh, bij terechtgekomen. En toen hadden we zoiets van, ja, het zou toch mooi zijn als we wat er gebeurt inmiddels best wel wat. Mm -hmm. Als we dat op een, een of andere manier zichtbaarder kunnen maken. Ala, een roze zaterdag bijvoorbeeld. Mm -hmm. En zo kwamen we op het idee om um, in oktober 15 uit mijn hoofd. Uh, een regenboogfestival te organiseren in het cultuurgebouw. En, oh, vanuit de samenwerking van alle organisaties. En dat is daar bij de Meer, heet het volgens mij? Bij de, ja, het, ja, je hebt het Theater de Meersen, je de hebt Meersen. het Podium Duiker, je hebt Pierre K en je hebt de bibliotheek. En die zitten allemaal in één gebouw en ja. dat is bij het oude um, gemeentehuis wat ze nu aan het slopen zijn. Oh ja, en, en wat, wat gaat er gebeuren tijdens het festival? Uh, nou, dus dat van alles op de agenda. Dus het begint met een soort uh, vlaggenparade om de zichtbaarheid uh, in het centrum uh, nou ja, goed uh, zichtbaar te maken. Uh, we hebben uh, een informatiemarkt, er is een loterij, uh, er is een café-middag met een pubquiz en een talkshow. En dat gaat over in een feest, dus er is echt van alles te doen, voor iedereen wat. Oh leuk, ja. En, en welke, welke leeftijdsgroep denk je dan aan? Alle leeftijden. Alle leeftijden. Dus, uh, ja, er wordt echt ingezet op alle leeftijden. Okay. Dus er is iets speciaals voor jongeren. Okay. Um, maar wij van het Roze Regenboogcafé zijn bijvoorbeeld aangesloten bij de invulling van de cafémiddag, mm -hmm. Dus wat meer voor senioren. Um, Bureau Discriminatiezaken die doet daar een, een mooie talkshow in samenwerking met ons, juist voor volwassenen. Uh, dus er is echt uh, voor ieder wat wils. Dat was ook echt wel de insteek. Ja, oké. Okay, want ik dacht te lezen dat er bij een aantal van die activiteiten. Je hebt mij die folder gestuurd. dat er ja. met name de jeugd wordt genoemd. En ik miste eventjes dan, dat er dan activiteiten zijn voor minder jeugdigen, laat ik zo zeggen. Ja, nou, dus komt dat misschien uh, hebben we dat uh, omhandig on gedaan, maar het is juist voor iedereen. Oh. En we hebben specifiek hier en daar de jeugd benoemd, omdat die soms uh, uh, nou, even wat harder over de drempel getrokken moet worden. Mm -hmm. Ja, precies. Ja, Wil jij nog wat vragen? Ja, en, uh, ik was eigenlijk wel benieuwd waarom. Ja, ook voor de jeugd inderdaad. Waarom is het juist uh, zo belangrijk dat uh, in jullie regio, zeg maar, de we meer uh, deze week wordt georganiseerd? Um, waarom is het? Ja, ik denk dat het in alle regio's belangrijk is dat het georganiseerd wordt. Zodat iedereen over nou ja, dat er aandacht is en respect is voor iedereen. Zodat iedereen overal zichzelf kan zijn. En ik ben toevallig werkzaam in de gemeente, Haarmeel mm. Maar uh, als ik uh, ergens in het noorden of in het zuiden van het land had gezeten, zou ik hetzelfde zeggen. Dus um, ik geloof dat het niet per se over deze regio gaat, maar gewoon over het feit dat er overal aandacht moet zijn. Uh, Um, nou, voor openheid en vrijheid en respect. Ja, ja. ja. ja precies. En wat ik wat ik uit een beetje begrijp, is dat het een kleine pride is. Uh, met een infomarkt en, en, uh, en een feest en uh, toch? Ja, dat is inderdaad uh, een beetje het idee. Ja, ja, klopt. ja. nou ja. geweldig, hartstikke dus leuk. En vooral ook gewoon met lekker met grote aantallen. Dan uh, kunnen we nou, de hele regenbooggemeenschap gewoon heel mooi op de kaart zetten, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Nou, geweldig. Ik uh, nodig alle luisteraars uh, uit om uh, op 15 oktober, vanaf hoe laat? Vanaf? Oh, ik heb de uitnodiging niet voor me liggen. Vanaf. <laughs> twee, twee, drie, ik weet niet uit mijn hoofd. Sorry. <laughs> even kijken. Ik, uh, dus uh, even ik vinden. Uh, even aanpassen. Uh. Even kijken. Ja. Ik heb toevallig mijn verkeerde mailadres uh, openstaan. Hier. Ja, ik heb het hier. Ja. Het is, even kijken... Oh nee, wacht. Dat is wel <laughs> oh, <laughs> nou, nou, een nou, ja. aan het worden. Ja. <laughs> in, in ieder geval uh, is het in de middag. En, uh, en uh, ja. op de site neem ik aan... Waar kunnen ze naar zoeken als ze er nou op zoek zijn? Ja, als, je, als je gewoon naar uh, de website van Het Cultuurgebouw gaat... dan zie je hem meteen uh, op de homepage staan. Maar natuurlijk ook in de agenda. Ja. Uh, en anders moet je eventjes googelen naar Regenboogfestival uh, Hoofddorp. Precies. Dan kom je daar ook. Nou, Dan komt het helemaal goed. Ik dank je voor dit interview. Heb je zelf nog iets te, toe te voegen eigenlijk? Uh, nee, hartstikke bedankt dat we het even bij jullie mochten promoten. En ik hoop je daar te zien. Het begint ja, om drie ja, uur. Het, ja, drie uur. Ik ja. heb het nu ook voor ja. me heel goed. Jou. Drie, drie uur. Uur, Ja, drie uur begint het. Ja, ja. En vanaf kwart voor drie is uh, iedereen al uh, welkom bij het oude raadhuis. En dan wordt er gelopen met, uh, via het regenboogvlak naar het cultuurgebouw. Met de vlaggen, denk ik. Ja, klopt. Helemaal goed. Nou, fantastisch. We gaan, uh, gaan er zeker aanwezig zijn en uh, we hopen je daar te zien. Dankjewel nou, voor dit interview. Jullie ook bedankt. Tot dan. Fijne dag. Tot Dankjewel. Dan. Dag, dag. Doeg. Ja, net hebben we natuurlijk al geluisterd naar Pink... met yep. uh, Cover Me in Sunshine. Dus nu is het tijd voor Casey Miss Graves... met uh, Follow Your, Your Arrow. arrow. your arrow, Casey Musgrave. En altijd, inderdaad, je pijl volgen. Ja. Het volgende interview is een interview met Evelien van der Putten over haar nieuw boek, Lucht. Evelien, ben je aan de lijn? Ja, ik ben er. Hey, Evelien. Ja, Hoi. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja. Fijn dat je in het interview of op de radio wil komen... om over jouw boek te hebben. En fijn dat jullie daar weer aandacht aan besteden. Ja, ik vind, vond het een prachtig boek weer. En uh, voor mij heel herkenbaar op veel gebieden. Ik moest het echt af en toe wegleggen... want het werd zo teruggesmeten uh, in, uh, in die periode voor mij. Dus uh, ja, heel mooi. Mijn vraag, zoals we altijd natuurlijk... Uh, uh, aan iemand vragen... die in een interview, hoewel we je wel kennen... want je bent wel eens vaker uh, op de radio geweest bij ons. Hm. Maar wie ben jij... en hoe ben jij verbonden aan de LHBTI-community? Ja, ja, wie ben je? Dat is altijd zo, <laughs> zo levensvraag. <laughs> maar ik zal die uh, kort proberen uh, te beantwoorden. Nou ja, mijn naam hebben jullie al gezegd... Hè? Eveline van der Pussens. Yeah. Uh, ik ben auteur... van een aantal boeken, tien inmiddels... waarvan er uh, twee... En ...natuurlijk een duidelijke binding hebben met het LHBTI-plus-verhaal... ...namelijk stormachtig stil van roze ouderen... ...en nieuwe namen, verhalen van transgender ouderen. Eh, op basis van beide boeken toer ik al vanaf 2014... ...voor een deel samen met Magda Rumpgens en Victoria Vals... ...met het programma Tour de Moer door het land... ...om eh, juist ook die verhalen van LHBTI-ouderen voor voetlicht te brengen. Ja. Uh, ik ben actief bij Roze 50+. plus. Zelfs ook Roze 50+. Ja, ik kan me niet voorstellen. Maar het is wel <laughs> ja, <laughs> ja. Dus uh, ja, nou dat misschien in een notendop. Ja, ja. Om heel even over de Tour de Moer. Je stuurde nog een berichtje van dat je 4 oktober... Was 4 ja, oktober? Ja. Uh, met de Tour de Moer in Bentveld bent, hè? Ja, dat Hier? klopt. Wat leuk, ja, bij Bodaan. Bodaan ja, ja, wat leuk zeg, wat uh, super. En daarna ga je nog verder uh, die hele Kermenhart-locaties uh, uh, uh, doen, hè? Ja, dat yeah. is wel de bedoeling. Maar we hebben voor nu dus eerst uh, morgen de Bodaan... en dan um, uit mijn hoofd in mei volgend jaar pas uh, rond oh. Eiderhot of op Eiderhot... zijn we, meen ik, in Zandvoort... Ja. En dan uh, ja, is het inderdaad wel de bedoeling dat we nog langs de andere locaties gaan, maar wanneer en hoe... Dat, ja, dat is nog dat niet in doen. de planning. Nee, dat komt nog. Ja. Nou, hartstikke leuk. Mooi dat, uh, dat dat gelukt is. En dat, uh, dat is recht op doen. Ik ga proberen erbij te zijn. Ja, Ik kan het niet beloven. Ja. <laughs> dan hebben we het over jouw boek natuurlijk, want daarvoor uh, ben je uitgenodigd. Uh -huh. Het boek Lucht. Wil je de luisteraars vertellen waar het boek over gaat? Ja, het boek Lucht heeft als ondertitel De Laatste Dagen van een Moeder. En dat zegt eigenlijk al uh, een beetje natuurlijk waar het over gaat. In, um, of eigenlijk vanaf 2018 tot zomer 2019 heb ik lang voor mijn moeder gezorgd... die um, in Zeeland woonde en ik in Den Haag. En um, nou, het mantelzorgen is natuurlijk een, een behoorlijke zware, maar ook dankbare taak. En op een gegeven moment... Um, was mijn moeder euh, nou ja, echt op hele hoge leeftijd, ze is 94 geworden. En ja wisten we op een gegeven moment... ja, nu, nu gaat het kaarsje toch wel heel langzaam uit. En toen heb ik in die zomer van 2019... een volle maand euh, aan haar bed gezeten... in een heel klein kamertje in een uh, verpleeghuis. En die laatste 14 dagen heb ik toen op een gegeven moment eigenlijk als een soort... ja, het klinkt gek, maar een tijdsbedrijf voor mezelf besloten. Ik ga alles opschrijven wat er nu nog uh, gebeurt. Uh, wat we tegen elkaar zeggen, maar ook vooral uh, ja, wat ik zie... Uh, als ik naar buiten kijk, als ik uh, zie, als ik naar mijn moeder kijk... hoe ja. die, die laatste periode uh, ons uh, beide zeg maar, vergaat. Ja. Maar eigenlijk nog niet eens met het idee van... Uh, dat wordt een boek, wat ik al zei, net als een soort tijdsverdrijf. Want ja, je kan je voorstellen als je daar zo samen zit bij iemand die echt in de laatste levensfase is gekomen, dan is er ja, niet altijd meer mogelijk om heel veel te praten of te doen. Ja, mijn moeder sliep ook heel veel en um, ja, ik zat daar maar, weet je wel. En, dan op een gegeven moment is het ook heel raar, want je kan je ook niet meer focussen op rustig een boek lezen of, of een film kijken of wat dan ook. Dus ik moest ook iets doen wat mij op de, op de een of andere manier uh, ja, bij de les hield en op de been uh, hield. Ja, ja, ja, dat zeg je heel mooi. Ja. En, en, en dat is dus ook de reden waarom je dat boek dus geschreven hebt. En het is dus ook een stukje uiteindelijk... Uh, of tenminste, je hebt dus van alles opgeschreven. En uiteindelijk heb je besloten om daar een boek van te maken. En wat, wat, wat is de reden dat je dat uiteindelijk besloten hebt? Um, nou, ik moet je zeggen, al die aantekeningen... die deels op uh, ouderwetse klapblokken en deels in de computer stonden... heb ik uh, na het overlijden van mijn moeder echt bijna een uh, drie kwart jaar niet meer aangeraakt... omdat ja, het kwam natuurlijk heel dichtbij. Het is een, een aan de ene kant natuurlijk een hele persoonlijke beleving die ik uh, uh, beschrijf. Ja. Aan de andere kant, natuurlijk ook heel universeel, want zoals jij ook al net aangaf, voor veel mensen herkenbaar ja. hè, die in zo'nzelfde situatie hebben gezeten. Maar toen ik uh, nou ja, na drie kwart jaar heel voorzichtig is in die uh, uh, papiertjes ging snuffelen en ook mijn laptop uh, op dat document weer opende dacht ik van ja, het is inderdaad heel persoonlijk... maar ik denk dat het woorden kan geven aan wat heel veel anderen doormaken. Ja. Uh, maar ook dat het misschien wel uh, uh, ja, een bemoediging kan zijn... voor mensen die hier nog uh, middenin staan of voor staan... Hè, voor zo'n mantelzorgtraject, voor ouders of ja. voor andere uh, dierbaren natuurlijk. En die misschien... Net als ik, als je het mij van tevoren zou hebben gevraagd van goh, kan jij dat? Nou, dan had ik waarschijnlijk ook gezegd, nou dat denk ik niet. Ja, ja. Maar um, ja, toen het moment daar was, kon ik het wel. En ook gewoon heel intens. Ja. Dan, dan is er niet meer een vraag van, kan ik het? Dan doe je het. Ja. Tenminste, zo ging het voor mij. En dat, dat hoop ik ook dat dat um, ja, voor, voor andere mensen ook zichtbaar is. Van goh, soms zijn er situaties waarvan je van tevoren denkt... Dat is onmogelijk. Maar als je erin staat... ...dat je er toch op de een of andere manier de, de moed en de kracht voor krijgt. Yeah. En ook... Um, ...ja, het is, het is niet gebruikelijk hè, om op die manier een loop... ...ja, ik, ik noem het wel eens een loop op een sterfbed te, te leggen. Dat vinden mensen ook vaak heel confronterend. Mm -hmm. Aan de andere kant heb ik ook ervaren... ...het is natuurlijk ja, meer dan wat dan ook deel van het leven. Yeah. Alleen... Ja, kunnen we daar niet altijd meer zo goed tegen? Omdat natuurlijk nu alles moet mooi zijn en, ja. en jong en geweldig. En ja, dit, het aftakelen, zeg maar. En, en dat wij aanwezig durven zijn. Maar ook ja, te met elkaar nog, al is het in kleine woordjes over hebben. Ja. Het is zo deel van het zijn. Ja, maar dat is ook weer mooi, vind ik. Ja, het, het, het was, het was de, de, laatste, het ja, de laatste periode delen. Is ook uh, iets moois wat je ook voor je moeder en voor jezelf kunt doen. Zeker. Ja, Zeker. ja absoluut. Nou, heel, heel, ja, ik vind het heel mooi. En uh, ben je blij dat je het gedaan hebt? Oh. Ja, ja, ja? Ik, ik, ik ben absoluut uh, blij dat ik het gedaan heb. En misschien nog wel leuk of interessant om te uh, vertellen. Ik heb hier ook echt. ...heel lang aangewerkt... ...en eigenlijk beter gezegd heel langzaam aangewerkt... ...omdat nee. ik dacht van ja... ...er is sowieso natuurlijk niemand die op zo'n boek zegt... ...van dan moet het per se af. Nee. Ik had ook tegen de uitgever gezegd van nou... Euh, ...laat mij maar, hè, het komt eraan... ...maar wanneer precies het klaar is weet ik niet. Het, het hangt natuurlijk ook niet aan een bepaald moment... ...want euh, ja, dit thema is zodanig met levensverbonden, leven verbonden, dat je daar altijd over zou kunnen praten. En ik ben heel blij dat ik het heb geschreven, maar ook blij dat ik die lange periode uh, dus inderdaad bij mijn moeder ben geweest. Het is bijna het ja, ouderwetse waken. Hè? Dat, yeah. Je hoort dat niet yeah. zoveel meer dat mensen dat doen, yeah. maar ik denk dat uh, ja, dat is ook wel de boodschap. Yeah. Uh, ik, ik hoop en ik denk dat dat inderdaad voor zoveel mensen... zo ontzettend belangrijk is... voor degene die aan het einde van het leven staat... maar ook voor degene die nog door kan gaan... Ja. om dat inderdaad samen te delen. Je, je rondt het samen af... en het is ook voor de achterblijver... Um, al vast, je bent eigenlijk alvast aan het verwerken... voordat iemand nog maar overlijdt. Je leeft daar samen naartoe... Ja. en aan de andere kant... door er te zijn... Um, Bied je degene die in het meest kwetsbare moment is aangekomen... zo ontzettend veel liefde en veiligheid. Ja, ja. Omwille van de tijd, Evelien, gaan we jouw verzoeknummer draaien. En dan horen we je daarna nog even... ik denk dat we nog vijf minuten hebben om een stukje... dat je een stukje gaat voorlezen uit je boek. Ja, oké. Okay. Ja? Jouw verzoeknummer was In jouw schoot van Max Douw. Hier waar geen plant groeit, hier waar een gure wind waait Staar ik over het water, want dit hotel dat staat nog Hier waar de mensen me niet kunnen horen Vind ik de trap niet van mijn te hoge toren Maar in jouw school in jouw schoot, dan zelfjes, want ik ben nog klein. Maar in jouw schoot, jouw schoot, hoef ik niet dit scheef gegroeide mens te zijn. Terwijl de zee zich uittrekt en me dan luidkeels uitlacht, zoek ik naar woordjes die je allang verwacht En zelfs alle liedjes die ik je zingend fluister Versnipper in het zwijgen van een verbeten duister Een bloem, het zonlicht Mijn gezicht, jouw ogen En dit moment, waarop het is vervlogen maar in jouw schoot, jouw schoot, dan zelf je wat ik ben nog klein. Maar in jouw schoot, jouw schoot, hoef ik niet het scheef gegroeide mens te zijn. Hier alleen zijn, waar jij mij hield, voel ik opnieuw de pijn. Als er een script was, zou ik het nu herschrijven. Als ik kon vluchten, zou ik hier mooi niet blijven. Een steen in een muur ziet niet dat hij de muur is. Ik kan niet weten dat Hij de kerk is. Een golf in de zee weet niet dat Hij de zee is. Waarom moet ik weten dat 1 plus 1 2 is? Maar ik En dat was In Jouw Schoot van Max Daal. Dank je wel, Evelien, voor dit uh, prachtig nummer die je uh, aangevraagd hebt. Ja, ik krijg er altijd kippen wel van. Ja, ik ook. <laughs> uh, nu ga jij een stukje voorlezen uit jouw boek. Ja, ik ja? ga een uh, klein stukje voorlezen... wat uh, zich afspeelt dus in de zorginstelling. En ja, ik heb dit nummer natuurlijk niet, voor, niet gekozen... want uh, in je schoot, dat is voor mij zo'n geborgen, uh, een teken van geborgenheid, hè? van al die andere dingen die er om je heen gebeuren en het soms uh, niet meer weten wie je bent, waar je bent en zeker op zo'n afdeling yeah. met uh, uh, ja, dementerende mensen of mensen die lijden aan dementie, hè? moet je tegenwoordig zeggen. Ik heb daar een uh, stukje over gelezen hoe ik dus uh, van die lift richting uh, mijn moeder ga. Ja. Yeah. Als ik de lift uitstap, komt er een vrouw op me af. Ze heeft een pop onder haar arm en vraagt of ik haar baby lief vind. Als ik dat beaam, draait ze zich om en loopt weg de lange gang in. Eenmaal boven met de lift kun je niet zo makkelijk meer terug. Om de deur te openen, moet je de magische cijfercode kennen. Ik ben kamer 12 al voorbij wanneer ik me realiseer dat ik het zakje fruit in mijn auto heb laten liggen. Ik draai om. Voor de lift zie ik een jonge medewerkster nerveus heen en weer lopen. Zij heeft moeite de stille man met de wolkenogen duidelijk te maken dat hij niet met haar mee naar beneden mag. U moet de andere kant op, meneer, helemaal de andere kant op, naar het einde van de gang, betoogt het meisje. De man begrijpt er niks van, hij wil met haar mee de lift in. Andere kant, eind van de gang maar in staccato herhaalde woorden... brengen hem nog meer in de war dan hij al was. Ik bekijk het tafereel van een afstandje. Wanneer de jonge zuster Kans ziet... het hek naar de trap open te maken... en naar beneden te rennen... <coughs> komt er een volgende bezoeker aan met de lift. Alsof er niets aan de hand is... loopt de oude man naar binnen. Ik ben net op tijd om de deur open te houden... Zodra, zodat de lift niet in beweging komt. Vriendelijk pak ik hem bij de arm. O oh, meneer, ik denk dat u de andere kant op moet. Na het einde van de gang. Zijn grote ogen kijken me verwonderd aan. Echt waar? Daar woont anders geen mens. Kom maar, daar loop ik met u mee. Nadat ik de man bij zijn kamer heb gebracht, loop ik door naar die van jou. Ik kus je donzige wangen en inspecteer met geroutineerde blik de bonte verzameling flesjes, schaaltjes en tubetjes op je nachtkastje. ...en besef dat het fruit nog steeds in de auto ligt. Ik heb al naar je geroepen, maar ik kwam geen antwoord. Wat moeten we hier zitten doen? Lekker rustig samen zijn en straks misschien wat eten? Ik heb nergens zin in. Ik wil weten wat we nu gaan doen. Gewoon bij elkaar zijn. Maar wat zit erin? Waarin? In de toekomst. Je zegt toch altijd dat het ergens anders mooier is? Wat bedoel je? In de hemel. Je schudt je hoofd. Ik weet het niet. Wil je wat water voor me bewaren als ik gedronken heb? Ja. Prachtig, Evelien. Ik heb het boek gelezen, wat ik zei. En, uh, ja, Het is een prachtig stukje. Ik heb één vraagje. Is Dick nou weggevlogen? Ja, dit is uh, weggevlogen. Okay. En het trekken is, ik heb het idee dat ik hem af en toe nog tegenkom. Oh ja, nou mooi. Ja. Prachtig. Dankjewel Evelien voor dit uh, stukje inzicht en, uh, en uh, prachtig uh, uh, stukje uit je boek. En ik kan iedereen aanraden om dit boek ook uh, te kopen en te lezen. Dankjewel Anja voor, voor jullie uh, aandacht voor lucht en voor dit onderwerp. Ja, heel dankjewel. Mee. Tot uh, morgen. Ja. Misschien tot morgen. Bedankt. Okay. Dag. Dag. We gaan nu luisteren naar een nummer wat Rob Janssen in vorige uitzending noemde. Dalida pour ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul. On vit avec un chien. On vit avec des roses. avec une croix.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 Seul des filles aiment des filles Elle envoie des garçons épouser des garçons pour ne pas vivre seuls d'autres font des enfants des enfants qui sont seuls comme tous les enfants pour ne pas vivre seul on fait Soirs d'ennui, on vit pour son argent, ses rêves, ses falaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à deux places.